Goedemorgen. Ik ben Joke Tertra. Dit is het nieuws van NOS op 3. Iedereen wil weer naar een festival. Lowlands, give me more. We'll see is hands and see your faces. Bij jou zal het vast ook wel weer kriebelen als je dit hoort. Nou, veel mensen hebben dat. Sommigen grijpen alles aan om weer naar een feestje te kunnen. Merken de organisatoren van twee proeffestivals op het Lowlands terrein komende maand, zij kregen binnen no time meer dan 60.000 aanmeldingen binnen voor hun proef. Terwijl er maar plek is voor 2 keer 1.500 toeschouwers. Hun mailbox ontplofte, vertelde ze bij Jinek. Wij wisten zelf eigenlijk niet wat we meemaakten en dachten eigenlijk dat er iets met spam aan de hand was. Maar er okay. hebben zich tot 7 uur vanavond 63.000 mensen ingeschreven. Wie er optreedt op de festivals weten we nog niet. Wel weten we dat je elkaar daar mag knuffelen, mag meezingen en bier mag drinken. Juist om te kijken of dat alweer veilig kan. In Texas zijn miljoenen mensen afgesloten van de stroom. Het is in de Amerikaanse staat hartstikke koud, bijna min 20... dat kan de elektriciteitscentrale niet aan. Bovendien zijn sommige windmolens bevroren... en dus is er te weinig stroom voor iedereen. Miljoenen mensen worden gecontroleerd in groepen afgesloten... en zitten dus om de beurt te bibberen. In Turkije zijn meer dan 700 mensen gearresteerd... die banden zouden hebben met terreurorganisatie PKK. Die zou de dood van 13 Turkse agenten en militairen op zijn geweten hebben. Die werden een paar jaar geleden ontvoerd... hun lichamen werden dit weekend gevonden... Over een half uur horen we of de Nederlandse economie groeit of krimpt. CBS komt dan met de nieuwste cijfers die van de laatste drie maanden van vorig jaar. Veel ondernemers zal het worst wezen wat de uitkomst is. Zij zien door de coronamaatregelen hun zaak kapot gaan. Was deze Wintersport speciaalzaak. Je moet geen dingen gaan roepen. Hè, van wij, wij helpen de ondernemers. Wij zouden in december een voorraadvergoeding krijgen van 2,8% per 100.000 euro wat je op, op voorraad hebt. Ja, dat is een complete lacher. Uh, Houd dan liever je mond. Je maakt mensen blij met een je vogel. Toch denkt hij er niet over om zijn winkel op te geven. Ik doe dit nu al 40 jaar. Ik ga door. Uh, hoe, dat weet ik niet, maar ik ga gewoon door. Pas nog op als je de weg op gaat. Het kan nog steeds een beetje glad zijn. Maar vanmiddag zet de dooi door. Het wordt 2 tot 7 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB. In Noord-Holland rijden langzaam op de A1 Amersfoort Amsterdam. Tussen Barne naar de 7 kilometer met een kwartier vertraging. De rechte op is dicht. Dat heeft te maken met een vrachtwagen met pech. Tot zover de verkeersinformatie. Namens iedereen bij de ANWB. Bedankt!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 I thought you understood mm. People say a love like ours Will surely pass Die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 Now this might be a mistake That I'm calling you the slate But these dreams I have of you When you're real enough Started bringing up the past How the things you love don't last Even though this isn't fair For both of us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 Je hebt het niet, je hebt het niet, En con tu química, que suelte la mía. Lo que tengo lo porque tú somos somos dos cantantes como los de antes. El respeto es en boletos y diamantes. Se me para el corazón o con mirarte. Busca canto para que tú me cantes. Somos dos cantantes como los de Portie, tuur, me me portie, tuur, me portie, me portie, tuur, me portie, me portie, me portie, me me portie, me portie, me portie, me me portie, me portie, me portie, me portie, me portie, me me me me me me me me me me Kina no sonaría qué lo diría catal aquí son sonaría ti lo diría catal aquí sonaría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 Naast jou ben ik de leukste, fijnste, beste die ik ken Jij bent rustig ingedrogen, dat maakt mij gepassioneerd En naast jouw simpel voor of tegen, lijk ik genuanceerd Jouw verlegen doen en laten, maakt mij ik al, En naast jouw magere salaris, krijg ik een kapitaal ik vind jou niet zo bijzonder Bijzonder, maar mezelf des te leuk En interessant naast jou, naast jou. ik ben jouw allergrootste wijn Want als jou ben ik de beste, gaafste, koelste, hipste, stoelste, liefste, beste, prijste, slimste En de aller, allerleukste die ik ken en Jij is zo stabiel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 Goedemorgen.